Mark Visser met het NOS-journaal. Woningcorporaties voor de... Dat is de minister Spies van Middellandse Zaken in het Radio 1-journaal. De minister wil dat huishoudens met een hoog inkomen die in sociale huurwoning zitten meer huur betalen. Op die manier moet dat relatief goedkope woningen vrijkomen voor mensen die minder verdienen. De verhuurders mogen de huurder van de zogenoemde scheefwoners 5% extra verhogen. Maar een rondgang van de NOS bleek gisteren dat zeker 1 op de 6 verhuurders niet plan is om dat te doen.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 In de Randstad staat er nog file op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Zeeburg en Duivendrecht 3. A27 Almere richting Utrecht tussen Knoopend 1 en Hilversum 2 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 een zonnebril voor me, Albert-Jan. Heb je nou wat nodig? Ja, zeker wel. Lekker zonnetje hier op het terras. Dankjewel, Roy. Dankjewel. Ik kan je wel zien. hoor Casey en de Sunshine Band. En op welkom bij derde en laatste uur van Sonfort op zaterdag. Voor Zowort en de regio. En in de derde uur uiteraard weer heel veel onderwerpen en de interviews met de mensen hier op straat. De 30 van Zovoort. We staan live op locatie. Ja, uh, luisteraars. En natuurlijk, uh, zoals je van ons gewend hebt, bent, hebben we al rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Kira. Één keer Rob, Rob? ja? Heb je dat nummer ook bij je van uh, hoe let de dogs Out? Uh, uh, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dan ja. gaan we niet straks nog even draaien. Ik, uh, ik weet niet of we het redden, het gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf, want we hebben zoveel uh, items die we nog moeten te behandelen. Uiteraard Rob Petersen aan de wandelmicrofoon en die geïnterviewd de, de mensen die net zojuist gefinished zijn. En we gaan natuurlijk straks schakelen naar SV Zandvoort tegen Zuidoost Beemster, waar daar voor ons is aanwezig Joop van Es. En natuurlijk veel muziek, uiteraard, en Joop Fresh, Es. Joop, Joop. Ja, je bent er, gelukkig. Normaal zeg je, we gaan nu naar het voetbal We gaan nu naar het voetbal. Hier is Joop Fresh. Ja, goed, dat we zijn, het laatste kwartier van de wedstrijd. En er begint eigenlijk een beetje tekening in de wedstrijd te komen. Kastje Fries kreeg een hele mooie bal op het midden van de aangespeeld. Die staat diep op Max Aardewerk. Aardewerk schiet en de keeper, die pareert, dat schotmaars, pareert hem terug in de voeten van En dat was heel simpel te helpen. Dat, dat was op dat moment ook wel verdiend. Sander is nu wat meer op de helft van ZOB bezig. Hoewel, toch wat oppassen voor die gevaarlijke uitvallen van de Zuidoost-Bengstenaren. De Sander heeft nu weer de bal aan de uh, rechterkant. Mike, uh, vind ik Mike, uh, Michael Kaal moet ik zeggen, natuurlijk. En dan gaat hij uit zijn berg. Oh, die heeft niet mijn schoenen aan. Hij ziet het meteen. Dan gaat meteen de andere kant op die bal. Uh, dus hij, creiet... ja, hij krijgt die bal niet goed voor zijn voeten. En hij probeert hem toch wel voor te zetten, maar hij ging zelfs achter de bal en uh, nu mag uh, de keeper van ZOB uh, het bal weer in het spel brengen. Zandvoort uh, dat, dat hard werkt, er moet ook wel hard werken. En ZOB, ja, dat ja, moet ook natuurlijk maar. Met die ene paas van die kast, volgens mij was het tenminste de kast de fish, dat heeft nu eventjes het verschil gemaakt, vooral toch. Uh, nu ZOB uh, in balbezit, dat is uh, rond de middencirkel. Uh, dat blijft op zo'n geval gelopen want dat zit niet diep diepte in het spel. Het spel alleen maar breed. Het nu eigenlijk diepe ballen, dat is daar hoppen, die kan nee hoppen kunnen er niet bij komen. De voorzet ze ja, hoog over, hoog over. En dat betekent dat de Boy de Fit die bal zo meteen. Heeft. Mag gaan brengen. En Sanford heeft geen haast, dus eentje van ZOB. Die haalt die bal zelfs helemaal voor hem op. En ze nu naar de vet toe. De FED die, uh, die het uh, niet echt heel druk heeft gehad. Maar dat heeft de keeper aan de andere kant uh, dan ook niet. Uh, dat heb ik al verteld. Er was die andere rente aan die we gezien die hebben met Human Energie. Eigenlijk een beetje een lieve wedstrijd. Misschien is het wel een full social uit uh, die enorme vechtpartij. aan het einde van die wedstrijd in uh, zuid deemse uh, Dat kan je natuurlijk nooit inschatten. Maar het is een beetje tam, nu Sandwede. Daar aan de rechterkant van met fit, Michael Kuil. Uh, bij de 16 meter. Die probeert zijn mond aan te passeren. Die wordt aan alle kanten weer de shirt getrokken, tegengehouden. En die schrijft het, die zegt dat het door mag gaan. Nou, die staat er zelf Je Dan moet moeten zien dat uh, de Kuil aan zijn shirt getrokken werd. En normaal is dat een gele kaart. Dat krijgt hij nu niet. Maar goed, de zet bij mag in ieder geval die doorgenomen nemen. We hebben gesteund. We zitten op 81 minuten. Uh, de stand is nog steeds 1-0 dan voor Zandvoort. En tegen het einde van de 2e, wil ik graag nog even bij jullie terugdringen. Oké, okay, dankjewel. Jo, Fres, inderdaad, vanaf het voet. Uh, bij SV Sanford. We staan dus met 1-0 voor. SV Sanford tegen ZOB. Vervolgens zo meteen van die wedstrijd bij CFM.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 Rob, ja, dat ja, wist er wel. De radio deed even niet uh, rob Excuses voor. maar we zitten inmiddels op het terras van Café 4. de bekende kunstenaar tegen hier in Zandvoort, Marianne de Bel. Even iets over de bankjes. Daar hebben we het vanochtend in de uitzending al over gehad. Hoe zit het allemaal precies met elkaar? We hebben iets heel moois gemaakt met uh, de bankjes hier in Zandvoort. Ja, goedemiddag. Ze zijn net onthuld. Uh, drie uur, exact. Uh, vijf bankjes, geschilderd door vijf kunstenaars uit Zandvoort. We hadden 17 aanmeldingen, er zijn er 5 van uh, geselecteerd. En uh, vervolgens die ook geschilderd en vanmiddag onthuld. Hartstikke mooi. Dat, uh, ja, ik heb er al wat, het een en ander over gelezen in de krant. dat zijn, zijn toch leuke initiatieven om Zandvoort een beetje fleuriger en mooier te maken? Hmm, dat is ook wel zo. Uh, een aantal jaren geleden, ik denk 20 jaar geleden, is Victor Bol begonnen om bankjes te beschilderen bij de ONS. Uh, Mona Meijer had ook een verzoek ingediend, een aantal weken, maanden, jaren geleden. Vervolgens uh, ben ik naar Andor gegaan en gezegd van nou moet je horen, ik wil het project al uh, trekken. Laten wij nou gewoon eens een keertje Zandvoort inderdaad kleurig maken. En uh, dat is vanmiddag dan uh, uh, beloond. Ja, dat is natuurlijk mooi, maar uh, wat, wat ik heel belangrijk vind is dat dit soort initiatieven een gevolg krijgt, een vervolg krijgt. He, dat je dus verder gaat met Zandvoort een beetje aan te kleden. Nou, de bedoeling eigenlijk hierachter is dat we altijd als zijn pissers hebben die uh, uh, zeggen van... Nou, die witte banken, want mijn kind erin, Gods Christus naam aan. Maar als je nou vijf Zandvoortse kunstenaars hebt...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 Is daar een absolute voorstander van. Ik ben hem zeer erkentelijk. En dat project gaan we ook absoluut verder trekken. Heel mooi. We zijn in afwachting van alle berichten daarover. Ik vind het een heel prima initiatief. Bouw het snel uit. We maken ons zand voor een stuk mooier. Dankjewel, want het gaat zeker gebeuren. Oké, okay, dat was Marianne de Bel. Wij gaan terug naar Rob en Albert-Jan. Bij de centrale presentatie in de Halterstraat waar de zon lekker doorbreekt. Dank u wel, meneer Petersen. Fix those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. Just a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 Zalvoort, gaan we over naar het slot van de voetbalwedstrijd van vraag RC Sanvoort tegen ZOB. Ja, waar we nog steeds spelen, maar waar zojuist Nijsselberg zijn tweede kaart moeten incasseren. In, in, in, in Wat hij deed is ook niet bepaald sling. De, de, de bal ging over de achterlijn. En hij schopt die bal weg voor de voeten van uh, een tegenstander. En hij krijgt direct de gele kaart en daardoor de rode. Maar Sanvoort staat nog steeds met 1-0 voor. En hij heeft Nu nee, inderdaad drie punten voor ZOB. Of, of dat nou een plaats scheelt, dat ik niet te zeggen uit mijn hoofd. Maar het zou samen kunnen dat je gewoon in meer zester blijft. Maar goed, uh, dat is toch een uh, behoorlijk resultaat als je nou denkt dat vijf punten afgenomen zijn uh, van, uh, vanwege die wedstrijd uh, in, in ZOB. Maar ja, dat heeft uh, ZOB natuurlijk zelf ook. Maar dan zal het waarschijnlijk nog wat hoger geëindigd. Dat we hebben nog maar, bij mij weten, twee wedstrijden misschien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 Zorgen, lachend in de storm De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? vloedt je lange gouden strand Ik voel me in dat kind, spelend in het zand Ik geniet met volle teuken. Zeg iemand gedag, ik weet niet zit mijn bloed Het woord is in het woord, hier is het allemaal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 Everybody have an upall Until the fella started in calling the and the girls respond to the call hi, hi, hi, a pull hi, and pull my shout hi, out. Hi. Coffee. Coffee. Get back, you play impest in Mongrel. <laughs> Gonna tell myself I'm a no-get-angry. Hey, yeah. To where the girls calling them canine. Hey. The But they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I uh, hear uh, uh, a woman uh, shout uh, out. Who let the dogs out? Who, who, who, who? Boss, coffee. coffee? Get what you please, invest in mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my bro, on my mind hey, I'm yeah. gone. Do you see the rocks oh, coming from oh, my eye? Walking oh, to the prison, Digimon just breaking oh, them down. Oh, me and my white socks, short tilling, gassy color. Any color, but oh, oh, oh, you, I think I knew that's why they call me pitiful. This oh, oh, is the man of the land, when it, it's a me that's a whoo.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 Heeft liggen, die mag komen. Ja, en, uh, absoluut. En die is bij jou afgegeven om te laten draaien. Zeker weten. Oké. Okay, Alles waar... is welkom, maakt niet uit welke stijl het is. Singeltjes hij... mag ook. Singeltjes mag ook. Oké. Okay. Als het maar uh, 36 toeren is, of uh, uh, nee, 32 toeren of uh, wat was het ook alweer? Nou, zo, 33. <laughs> 33 toeren. En... Of 45. En 45. Niet de 78. Oké. Okay. Wanneer? Niet altijd. Aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag, vanaf 2 uur middags in Holtenstraat, Café 4 nummer 2 Live uitzending van de heel jaren. Met Ruud als presentator ja wel bekend onze pianist ja die is er gewoon ook bij oké okay. dus dat gaat één groot feest worden nou, ik maar... hoor dat jij ook een mooie uh, plaat meenemt. ja ja ik kom zeker ook ik hoop het nee dat zeg ik nog niet dat zeg ik nog niet nee hey, maar... maar de luisteraars dus de bezoekers moeten platen meenemen want wij nemen ze niet mee dit keer nee jullie, jullie vertellen je niet deze hey. nee, keer ja. dit keer gaan we niet en hey, maar hopen dat er iemand komt dan hè nou daar ga ik wel vanuitrol anders heb je uh, drie uur stilte dat schiet ook niet op nou sowieso neemt Albert Jan één plaat mee okay. nee, nee <laughs> dat komt wel goed hey, nee okay. maar als ik weet hoe het uh, vorig jaar ging ja. we hebben het ook gedaan toen de één jaar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 Volgens mij volg hebben uh -oh. ja, te druk met andere dingen. Het gedicht van de week En we zetten de speakers keihard. Zon, je... zee en strand geloof ik dat die heet. Hè? Ja, is het waar. Oké, okay. nou Ik ben heel benieuwd. Beko. Zo dadelijk bij C.F.M. het gedicht van de week. We zijn er even twee lekkere platen zo op deze zonnige zaterdagmiddag. Wat willen we nog meer? De 30 van Sofort En morgen de circuit Runners Nee, Well uh -huh. salaam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 Bij jou slapen, jij woont pleits en s'nacht Het ritme van Zandvoort voor ook op internet www.zfmzandvoort.nl. Baby is uit de vaatbest.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 Ik hap me aus, setze een Fuß vor den anderen, bis ik alles das, was geschehen ist, kapier. Ik hap me ein, ik hap me aus, neem een Tag nach dem anderen, bis ik endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Lebevonderinnering, sie brengen mich durch die Nacht. Geh nog maar alles durch, van Anfang an. En ik blijf in der Hoffnung, dass die Zeit schon alles richtig macht. Bis dahin tue ik, was ik kan. Ik atme een, ik atme aus, setze een Fuß vor den anderen, bis ik alles das, was geschehen is, kapier. Ik atme een, ik atme aus, neem een Tag nach dem anderen, bis ik endlich weiß, dass du komt zu mir. Das, dat, wat geschehen is, kapier. Ik me een, ik heb me haus. Neem een dag na het andere, dat ik echt niet weet, dat je weer komt. Dat je het is kwart voor vijf geweest tijd voor het gedicht van de week bij CfM. Het zand dat door je voeten glijdt, dat heerlijke gevoel.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 Van al die coole dingen, je zou er zo van gaan schreeuwen. Dat is nou typisch strand. Zon, café 4, zee en zand.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 it like a Stop. We're blessing every mind, uh boundaries like every day Too often Bobby Bobby, being the on of the faith We got, we got Tab magnification, turn tab magnifying like every day uh, Yes, yes, yeah You know we never stop, we never rest, yeah The black of bees will keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all say it yeah.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 Of te vroeg of te laat, mee. nee. We op succes en op die mooie dag. Kijk in de zon, in mine, ze Riek, wat heb, en is heel boelachtig. Ik wil je weer hebben rond mijn gevier. Maar er nou, toe heb ik al niet meer geleerd. Het is een kwestie van gevoel. Ik heb ik de kinderen al dat weer En met een vies gezicht zou ik niet laatst verliezen Of een kinderen deed ik leefakier Ai ik vroeg hem maar doorgelieerd Denk je, denk je, denk en ik begreep het niet Maar ik wie het nou voor het alleen is een kwestie van gelieerd En een dag, dan loop ik door maastricht. dan zit de mensen denk ik aan dat gezicht. Dan loop ik overstroden meer nog gerend. Door het in beroemde, ik ben herkend. Ze komen overal vandaan, over Albertje. Ongelooflijk. Ja. En ook uit Limburg natuurlijk. Dus vandaar ja, dat we deze kwaad ja, rijden. Het is een kwestie van geduld. Dat was Rowan Hersen.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 De stem van het circuit. Rob Petersen. Rob Petersen. Geweldig gedaan. Hartstikke leuk. Mogen wij nou eens een keer op het circuit verslag gaan doen? Moeten ja moet natuurlijk, vast wel. Dat gaan we nou even regelen. Ja. Dus de TD, Rob, uh, ben ik iemand vergeten? Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, de, oh ja, nou, we, hebben, we hebben iemand die weet e alle namen. dus. Ja, er zijn er nog twee vergeten: Rob Harms en Albert Jan Vos, natuurlijk. Oh, die twee! Oh ja, nee! Nou, Heb he, ik niet gezien! Nee, niks. Heb ik niet gezien! Betty van Vos, natuurlijk. Betty van de Vorst, ja, onze gastvrouw. Maar die was even zoeken, hè? Die was ja, even ja, ja, die even naar die bankjes toe. Dus, uh, Maar goed, uh, Rob Petersen heeft dat perfect opgelost. Hé, hey, doe je haar even goed. Dus hoor. ik zou zeggen, uh, uh, Rob, uh, morgenmiddag zijn we weer live. Hè? Ja, dan dus zijn we met de Runners World, zo Circuit Run. Dat helemaal heb, live. Heb je het als keurig uit je hoofd geleerd? Mooi, hè? Nee hoor. Tussen twee en vijf morgenmiddag, wederom uh, ziek en er staat voor zondag in Kennemerland. Ja, ik zeg altijd Zandvoort in Kennemerland. Maar goed, dat is ook goed. Goed. Ja. Uh, morgen zijn we er weer. Het zit erop. En ik zou zeggen, doei. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdag nog. Tot morgen. Zyf, wel aan vanuit de studio, hè. Made.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to love, smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, Dah! be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. always look on the ground.